Ja, Peter van der Velde, je speelt de kapitein in uh, The Sound of Music. Hoe ben je eigenlijk bij deze musical terechtgekomen? Het was niet via een VTM-programma, voor zover ik weet. Via audities, zoals het hoort en zoals het altijd is. Ik heb hem natuurlijk al vijf jaar geleden gespeeld, de kapitein, dus het zal misschien ook wel voor de producenten zoiets geweest zijn van we gaan zeker Peter nog eens terugvragen, want... Maar ja, dan moet je nog auditie doen. Dus uh, wat is een fijn weerzien in die rol. Ja, met een andere Maria en met andere kinderen. Met een ander decor, met een andere tekst. Maar ze zijn nog wel met zevende kinderen. Dus dat is het enige wat nog, wat nog van vijf jaar is overgebleven. Is het nu totaal aanpassen voor jou? Want je kent misschien nog wel een aantal teksten en, en, en nummers van destijds. Als je dat nu bekijkt, hoe dat deze aanscenering is? Nee, het is, alles is nieuw. Teksten zijn nieuw. De nummers zijn nieuw. Ik bedoel, qua tekst. Dus je moet terug van nul beginnen repeteren. Maar dat is ook goed. Dat je terug met een... Uh, propere lei aan je personage werkt. Wat wel gemakkelijk is, je hebt dat personage al 210 keer gespeeld, dus dat, dat, is, dat is iets dat je nu wel terugvindt, heel snel. Dus ik weet wel, ik kan men onmiddellijk met een boog maken van in het begin zo en in het midden zo en in het einde zo. Dus dat heb ik al wel in mij natuurlijk. Dat is handig, daar moet je niet meer aan werken. Dus ik heb nu een decor nodig en doorlopen. Wat mij opvalt tijdens zo'n open repetitie, je kan heel snel in een andere rol kruipen en je, je bent iemand die uh, af en toe ook wel graag een grapje maakt, uh, omdat het eigenlijk pokersaai saai is eigenlijk af en toe. Nee, maar dat is mijn vak. Hè. Ik ben een chameleon. En zo noem ik me graag, want ik wil niet een musical acteur alleen zijn. Ik wil ook geen tv-acteur alleen zijn. Ik wil ook niet een, een soapacteur alleen zijn. Ik, wil, ik ben een acteur en een acteur die heeft één seconde nodig om van Schippenhooi naar kapitein van Trap bijvoorbeeld te gaan. Ik zeg maar eens. In Daans was ik een klootzak van een man. Uh, op, op Zichter Schmid, uh, baas van de fabriek, Dan moest ik nou weer netten verkrachten. Onder andere Deborah. Uh, en nu speel ik haar man, of haar toekomstige man. Hè. Dat is uh, een leuke afwisseling natuurlijk, hè. maar dat is mijn vak. Ja. Ik weet niet hoe dat komt. Ik, ik... Maar Deborah is ook zo, iemand die heel snel koppelt en terugschakelt. En Wij maken heel veel plezier op de set. Alleen op de set, op de repetities. Uh, het moet allemaal niet zo serieus zijn. Hè. We zijn mensen die elkaar graag zien en in een rol stappen. En... en als het moet zijn, als de voorstelling er is, dan zijn we natuurlijk heel en dan is met ons vak bezig, maar tussen repetities door moet er toch wel eens gelachen worden. En, uh... Ik vind altijd een sfeer in een groep, dat als een sfeer goed zit in een groep, dat straal je uit tot de laatste rij de zaal. Dus als je naar een stuk gaan, gaat kijken en je ziet dat die mensen zich amuseren en van elkaar houden en elkaar graag zien, dat zie je als publiek. En dat is belangrijk in al wat jij doet. Heel opvallend. Je hebt inderdaad vorig jaar in Daans gestaan door de musical die vooral het seizoen bepaald heeft. Het zou wel eens goed kunnen dat Sound of Music het seizoen gaat bepalen volgend seizoen. Dat denk ik ook, omdat Sound of Music een stuk is dat iedereen kent. Daans is ook een stuk dat iedereen kende of kent. Dus je, je moet niet meer gaan, uh, gaan uitleggen waarover het gaat. De mensen weten, nu komt die scène, nu komt die scène, nu is die bedscène, nu is dit. Allee, ik bedoel de bedscène met de kinderen dan. Uh, nu, nu, nu, nu. Allee, ze weten alles. De Nederwijs is een, een klassieker. Uh, maar dat, dat maakt natuurlijk populair. En als je dat dan koppelt aan een opzoek naar de hoofdrol, dan maak je dat ook nog eens populair voor het bredere publiek. En dat uh, merken we nu wel in de ticketverkoop. Ja. Het moet natuurlijk fijn zijn voor jou dat je... ...in twee van dergelijke topproducties hebt gestaan. Ja, maar je speelt graag als acteur. En eigenlijk mag het niet uitmaken in welke productie je staat. Je neemt een rol aan of ze kiezen jou om wie je bent en om wat je kan. En je gaat niet als acteur kiezen van... ...ja, maar dat neem ik niet aan, want dat is niet populair genoeg... ...en dat neem ik wel aan, want dat is wel populair. Werk is werk. Het is de productie die, het, uh, die, die de, de populariteit... ...moet creëren door veel affiches en veel pers uit te nodigen en, en ja, rugbaarheid aan te geven. Dat is, ons, dat is onze taak niet natuurlijk, dus wij zijn daar niet mee bezig. Wij, wij spelen, wij repeteren, wij, wij gaan vanaf 20 augustus het publiek amuseren... ...en uh, hopelijk, hopelijk gaan we dat nog tot 8 november kunnen doen met volle zalen. Een slotvraag, wat boeit jou het meest in The Sound of Music? Wat boeit mij het meeste uh, als ik over mijn eigen rol dan mag praten, dat die man in het begin... Heel cool is. Heel koud is. kapitein is tegen zijn familie, tegen zijn gezin, tegen zijn kinderen bezig. Alsof hij bij het leger, bij de zeemacht, orders geeft. Maar dat is ook zijn enige, zijn enige houvast. Daar kan hij zich achter schuilen. Zijn vrouw is gestorven. Zijn kinderen doen hem enorm veel terugdenken aan zijn echtgenote. Aan zijn overleden echtgenote. En dat is het enige moment waarop hij kan terugvallen. Op zijn militaristisch gedoe. En aan het einde van het stuk is hij verliefd op Maria en dan breekt die man en die evolutiespeel is mooi als acteur.